10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Intertoys maakt een doorstart. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de speelgoedketen over. 1000 tot 1500 mensen houden hun baan... en ongeveer hetzelfde aantal mensen komt op straten staan. Vorige maand ging Intertoys failliet. Zware concurrentie van discounters en online winkels speelde daarbij een rol... In Mexico zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een vrachtwagen met tientallen migranten uit Midden-Amerika raakte van de weg en sloeg om. Mogelijk verloor de chauffeur de macht over het stuur vanwege een technisch probleem. Grote bedrijven die nog steeds te weinig vrouwen aan de top hebben... worden door minister van Engelshoven voor het eerst bij naam genoemd. In de wet staat een streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties volgend jaar maar het ziet er niet naar uit dat dat cijfer wordt gehaald. Onder de bedrijven die het percentage niet haalden... zijn ING, KPN en Randstad. Bedrijven die het juist goed doen zijn onder meer de ANWB, PostNL en de NS. Een Brits-Iraanse vrouw die in Iran in de gevangenis zit... krijgt van Londen een diplomatieke status. De Britse regering wil zo benadrukken dat de vrouw onterecht vastzit... Sahari Radcliffe werd bijna twee jaar geleden in Teheran opgepakt... en tot vijf jaar zelf veroordeeld wegens staatsondermijnende activiteiten. Iran erkent geen dubbele nationaliteit... en zegt dat de Britten zich er niet mee moeten bemoeien. En bij de grote politieactie tegen bewoners en verhuurders van spookwoningen in Den Haag... is een medewerker van de politie opgepakt. Hij was beleidsmedewerker bij de afdeling die onder meer gaat over gebouwbeheer. Hij wordt verdacht van witwassen. Bij de actie, dinsdag, werden in totaal 18 mensen opgepakt. Ook zijn dure auto's en een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. Het weer, hier en daar nog een bui. De middag verloopt zo goed als droog met af en toe zon op 10 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De nasleep van een pechgeval bij Almere veroorzaakt nog 10 minuten vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere-Buiten en Almere-Stad nog 2 kilometer file. Er stond een vrachtwagen met pech langs de berm, maar die is inmiddels weer weg. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'll be lost without you. You're someone to fight for, You're someone to die for. TV Have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the soul. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl the sweetest part of my life for oh. so